In Griekenland, rond Athene, is de grote bosbrand nog steeds aan de gang. Die woedt er al sinds gisteren en de brandweer krijgt het vuur... maar niet onder controle, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Er zijn ten eerste met heel veel. 700 brandweerlieden actief daar, 200 brandweerwagens... en ook 17 helikopters, 18 blusvliegtuigen. Het leger helpt mee de politie, tientallen vrijwilligers. Er komt ook hulp van andere EU-landen. Vanavond al komt een Franse helikopter aan om te helpen. Italië stuurt twee blusvliegtuigen. Tsjechië. 75 brandweerlieden en ook nog 25-plus wagens... en ook Turkije en Cyprus hebben hulp toegezegd. Mensen die in de buurt wonen moeten hun huis uit... om naar een veiligere plek te gaan. De man van 18 uit Drunen, dat ligt bij Waalwijk, is opgepakt... omdat hij wordt verdacht van een aanslag met een brandbom op een huis in Kaatsheuvel. Dat gebeurde een paar maanden geleden. Vorige week meldde zich ook al een jongen van 15. De arbeidsinspectie onderzoekt het bedrijf SkyTanking... dat voor Ryanair de bagage afhandelt op Eindhoven Airport. Bij het bedrijf is te weinig personeel. En volgens Omroep Brabant staan medewerkers onder grote druk... en kent niet iedereen alle veiligheidsregels. Afgelopen weekend ging het goed mis. De bagage van 11 vluchten bleef achter in Eindhoven.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 Zo, zo weinig kamers. Ik ben vandaag had ik, zou ik een uh, bezoek hebben aan een huis. maar Het was uh, 10 vierkante meter voor 600 euro. In Utrecht worden er tijdens de uit ruim 4000 nieuwe studenten verwacht. Het weer, het blijft nog lang warm vanavond en lokaal is er kans op een onweersbui. Vannacht is het zwoel, niet lager dan 20 graden. Morgen landt inwaarts opnieuw ruim 30 graden. In het westen iets koeler en in de loop van de dag weer kans op stevige onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Van de Kruk dachten we gooien er gelijk twee nieuwe singles tegenaan. En dat hebben ze ook gedaan. Vorige week in de aflevering van 1 augustus hebben wij het nummer Fisherman's Friend laten horen. En dit was die andere uitvoering die ze hebben uitgebracht. Going Mad. Het is vandaag op het moment dat wij dit programma doen. 8 augustus. En we hebben weer een muzikale gast in onze studio. En dat is... Teddy Mac. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, het fenomeen uh, radioprogramma's is jou niet uh, geheel vreemd, heb ik me uh, laten vertellen. Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee, um, waar, waar ben jij eigenlijk dan zo al geweest uh, met, met radio uitzendingen om je muziek te laten horen? Nou ja, het meest recent natuurlijk bij uh, Maarten Verduin. En, uh, die kennen. Ja, <laughs> die, die, die, jullie kennen elkaar natuurlijk. Ja. En ja, dat, uh, wat nog meer. De, de, nou, voor de rest best wel lang geleden. Qua ook wel Den Haag FM. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, nou, dat is trouwens niet zo lang geleden, want heb ik, mocht ik ook, ook uh, maandelijks langskomen voor de release van mijn EP. Ja. Um, bij Jessica Mendels. Mm -hmm. En ja, dat is dan denk ik de, de, waar ik het vaakst kom. <laughs> ja. um, even voor de mensen die jou niet kennen in deze aflevering, uh, wat maak jij precies? Ik, maak, uh, ik schrijf mijn eigen nummers mm -hmm. en in het genre pop, folk. En uh, daar speel ik gitaar bij en, uh, en ik zing. Dus. Ja, uh, pop, folk. Dus ook zit er een beetje een folk-invloed. Uh, hoe zit dat met jou en folkmuziek? Um, ja, ik vind dat gewoon een heel prettig genre. Mm -hmm. gewoon uh, Veel gevoel kan erin en dat... Uh, dat past wel bij mij, denk ik. Ja, zit, heeft het ook iets te maken met de, de verhalen... Die je, in, die je in folk misschien ook heel goed kwijt kunt... en dat je daar ook de muziek ook leuk vindt... Ja. en ook om zelf te spelen? Zit het hem daarin? Zeker. Ja, um, ja want, want ja, folk... Ben je dan ook naar landen waar ze die folktraditie... een beetje ook in de ere houden? Ben je er ook geweest? Bijvoorbeeld nou. Engeland of Ierland? Ik ben wel een keer in Engeland geweest, maar voor de rest ben ik niet zo'n reiziger. Dus, nee? dus Ik blijf veel Nederlands, ja. moet ik zeggen. Dus ik, maar ik luister wel veel muziek. Ja. Uh, als je in Nederland bent, blijf je dan gewoon in je, in je eigen land zitten? En hou je ook vakantie in je eigen land? Ja, vaak wel. Ja? Maar ik ga ook wel eens naar het buitenland, hoor. Maar ik... Ja. Ik vind het het allerprettigst om lekker thuis te zijn. Ja. Uh, wat uh, heb je dan in je eigen omgeving? Want ja, wij zitten uh, hier 40 kilometer van jouw uh, huis ongeveer. Zeg maar, hè? want uh, Jij woont in Scheveningen en wij maken dit programma hier in Zandvoort. Dus uh, ja als je hier gewoon het fietspad afrijdt... Uh, dan kom je ook in Scheveningen uit. Ik heb ja. het zelfs meerdere malen uit. Uh, maar dan van de andere kant af van Scheveningen terug naar Zandvoort. Dus, uh, maar wat uh, is daar zo prettig aan... aan? Ja, Scheveningen. Uh, nou ja, ik heb ook als ik uh, mijn huis uitstap en ik uh, loop 100 meter naar links, dan sta ik al op het strand. Dus het oh. is wel uh, ja, heel lekker ook met de hond daar wandelen. En, uh, ja, maar, en, en je bent ook weer heel snel juist in het centrum, dus je hebt uh, alles wel heel lekker in de buurt. Ja, ja, ja. Uh, maar, je, maar je bent eigenlijk een uh, echte Scheveningse, toch? Ja, geboren en getogen Ja. ja. Um, maar dat is dan, ja, en, en natuurlijk uh, de zee uh, vormt dat af en toe ook. Want we hebben dat wel eens eerder besproken in het uh, telefonische gesprek wat we toen hadden. Mm -hmm. Maar wat, uh, wat, wat, wat, wat brengt Scheveningen dan jou als het gaat om inspiratie en dat soort dingen? Uh, nou, Ik vind de zee altijd gewoon een hele rustgevende, ja, rustgevend iets. En om daar te lopen, dat uh, vooral in de winter als het lekker rustig is en weinig uh, mensen, dan... Uh, is dat wel een inspirerende plek, omdat je daar wel tijd hebt om na te denken. En ja, zo rustgevend vind ik het gewoon vooral. Ja, ben, ben je ook graag alleen dan in, in dat opzicht? Mm, nou, ik heb wel soms even mijn momentjes alleen ja. nodig. Maar ja. uh, voor de rest vind ik het ook heel leuk om gewoon met mensen juist ook die, uh, die plekken op te zoeken. Ja, um, de EP Lost and Found, we hebben hem ook hier uh, op onze website besproken. Altijd een punt in Daar kun je het ja, op terugvinden. Um, Los en ja. fout, hoe lang ben je ermee bezig geweest om de EP te maken? Mm, nou ja, de nummers, ja, die heb ik, sommige nummers heb ik al heel lang geleden geschreven. Sommige nummers daarvan zijn heel recent. Ja. Maar um, ja, het, het opneemproces daarvan, dat heeft uh, ja, een jaartje geduurd. Ongeveer. Ja. Ben je ook kritisch dan op jezelf? Nou ja en nee. Ik, ik ben niet heel geduldig. Dus ik ben ook altijd snel van, nou, het is wel goed zo. Maar als het dan eenmaal af is, dan ben ik wel kritisch van... Ja, is het wel goed genoeg? En uh, moet dat niet anders? Dus uh, het is een, een combinatie. Dat is soms wel lastig. Is. Ja. Is, het, is het ook zo dat je dan op een gegeven moment uh, voor jezelf dan uh, toch misschien de lat je wat hoger wil leggen? Ja, ja ik moet zeggen, daarom nou, is het waarschijnlijk ook zo lang geduurd totdat ik iets heb uitgebracht. Omdat ik heel vaak gewoon nog, na nou, net... Is het net niet en dan denk ik het niet. Dus ja. dan uh, duurt het best even. Ja. Um, hij is al, al een tijdje uit. Ben je er al mee bezig om hem ook kenbaar te maken door middel van optredens? Zeker. Ik probeer uh, ja, veel op te treden om ook zoveel mogelijk mijn nummers te kunnen laten horen. En mensen inderdaad door te verwijzen naar, uh, naar mijn EP. Mm -hmm. Dus uh, ik probeer wel uh, regelmatig weer op het podium te staan. ja. Nou, uh, weet ik, uh, in Scheveningen uh, huist er nog iemand uh, die folk en traditionals... maar dat is iemand die heel vaak ook de koffers laat horen. Sporadisch zit er ook nog wel eens eigen werk in en dat kan ze dus wel. En dan weet jij wel over wie ik het heb, denk ik. Ik heb een vermoeden, maar ik durf nog geen uitspraken te doen. Ah, de naam begint met Hanneke. En dan? Hanneke Laura. Ja. <laughs> ja, en die, uh, die, die maakt ook dezelfde uh, het, uh, soort muziek eigenlijk die jij uh, doet. Tenminste, dat is wat, echt wat meer uh, de folkkant op. Hè? Ja, zo, ik, bij mij is het nog wat meer uh, pop, denk ik. Maar uh, er zit wel een overeenkomst in, denk ik. Ja. Uh, kennen jullie elkaar ook uit uh, de muziekwereld uh, een beetje? Zeker, zeker. Ja. Ik had volgende maand nog een optreden waar we allebei speelden en dan... Uh, ik let er gezellig even bij, dus dat. Uh, Toch wel. Ja. Ja, uh, nou dan uh, laten we ook uh, de naam is gevallen. Dus laten we het dan ook maar even laten horen hoe klinkt dat dan. Hanneke Laura met Turn the Tide. One World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 is dit uitgebracht Raoul en The Wise Man met Nice Try. Daarvoor hoorde je Hanneke Laura met Turn The Tide. Het uh, is zover. Tenny uh, Mac zit klaar en uh, gaat al wat uh, nummers laten horen van haar laatst verschenen EP. De debute ep denk ik zelfs ook nog. Ja, ja kniksen. En uh, het is ook meteen het titelnummer van uh, de EP, namelijk Lost and Found. The love still goes on Though we're trying so hard to defeat we eventjes iets klein uh, wat gaan aanpassen. Dus uh, dat uh, gebeurt nu. Uh, want we hebben uh, nu het uh, titelnummer gehad. Lost en Found. En het is altijd een beetje de bedoeling dat we dan een beetje uh, ingehouden wachten met het uh, geven van de applaus. En dat heeft ook alles uh, te maken met het laatste toontje wat dan... Uh, uh, eigenlijk nog moet klinken en uit de gitaar moet komen. Want dat is een beetje ook uh, een beetje onze hobby. Om dat op die manier uh, te doen. Uh, en dat doen we graag, want uh, dat is uh, eigenlijk een beetje uh, de manier waarop wij uh, dan weer eventjes iemand ook weer een beetje in de gelegenheid kunnen geven. voor het tweede nummer, wat uh, in dit blokje uh, gaat. Uh, uh, ...wat weer uh, uh, uit de radio moet komen. So, jongens, ik ben een beetje de draad kwijt uh, vandaag. <laughs> Dit is een beetje, waarschijnlijk een beetje door, uh, door de warmte... <laughs> ...dat ik ook zelf een beetje de draad kwijt ben. Ik zag een kapotje wat er uh, net eventjes ergens op uh, gezet uh, wordt. Maar goed, um, het tweede nummer van vanavond... ...dat, nummer, dat heet Twice. Step back and tell me why you're hurting. Take a step back, oh, look at you. So many hours you waste thinking. I know you're stuck, what can we do? Try to predict what the future will hold But really, you don't have a clue You listen to stories of things that go wrong Cause you're scared it'll happen to you But just close your eyes, lose your disguise And know where you're worried about the future In your head you'll go through it twice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 Dat was het tweede nummer van dit eerste blokje van twee. En straks gaan wij nog wat meer horen van Teddy Mac. Zo verder is het nog niet. Eerst een nummer wat Thomas de Jong ook wel een hele leuke vindt. En dat is Verliende Spiegel met Broken Bot. lijkt weer een beetje de uitvoerende producenten in de vorm van cameramensen weer een beetje aan het werk zetten. En die worden dan gelijk ineens helemaal actief. Want er moet weer ergens wat opnames worden gemaakt. Want dit was iemand die ooit geweest is. Ik zei Feline Spiegel, maar tegenwoordig treedt ze onder haar eigen voornaam Feline op. En dit is dan met een F. Want vorige week hebben we er eentje gedraaid met een V. En dat is... Een cult hit die uh, hier ook al veelvuldig te horen is geweest in dit uh, programma. Um, en we gaan weer even een stukje verder pr praten met, uh, met Teddy. Okay. Want ja, het is natuurlijk ook heel uh, fijn dat je dus uh, metgezel hebt meegenomen. In dit geval hebben je, heb je er nu twee uh, meegenomen. Want uh, je bent niet alleen vandaag. Nee, zeker niet. Nee. Wie, wie heb je meegenomen eigenlijk? Nou ja, ook heel belangrijk mijn moeder. Ja. En natuurlijk uh, mijn hond Mia. Ja. Hoe belangrijk is, laat ik eerst beginnen met, uh, met je moeder. Want uh, oh. ja, is natuurlijk wel. Uh, maar is dat ook een supporter uh, door dik en door dun? Als het Absoluut, gaat om... het is mijn grootste supporter. Ja? Uh, is zij ook degene geweest die uh, het uh, muzikale talent bij jou een beetje uh, gemerkt, opgemerkt heeft? Of niet? Ja, nou vooral ook uh, die het uh, gesport heeft. Die, uh, die vindt het gewoon hartstikke leuk als ik dit doe. En die helpt ja. me ook zoveel mogelijk ja. uh, om leuke, leuke dingen te doen met de muziek. Ja, wanneer uh, merkte je van, hey, ik ben muzikaal aangelegd? Uh, nou ja, sowieso vond ik het als kind gewoon heel leuk om te zingen. Dus dat deed ik heel veel. Ja. Um, en het, ja, ik denk, op het moment dat ik uh, muziek begon te schrijven... dat, het wel, dat ik het wel serieuzer uh, ging nemen. Dat ik dacht, oh ja meer dan alleen leuk vinden om een liedje te spelen. Ja, want uh, uh, het, het maken van een liedje, uh, was dat in het begin moeilijk om te doen of niet? Um, nee, ja. Ja, ik, het gaat altijd een beetje vanzelf. Tenminste, als ik het niet forceer, ja? <laughs> dan, uh, dan, dan vind ik het niet per se moeilijk. Dan komt het er ja, gewoon een beetje uit of zo. Hmm. Dus, uh, nee, ik zou het niet moeilijk noemen. Ja. Dat is uh, even de muziek uh, en hoe het uh, gestimuleerd werd en noem maar op. Dan is er nog een levend wezen nummer twee, dat is uh, je hond. Mm -hmm. uh, op het moment dat wij hier praten is er een, een lange afstandswemster in de naam van Sharon van Rauwendaal uh, erin geslaagd om voor de tweede keer goud te, te winnen tijdens de Olympische mm -hmm. Spelen van... Uh, Parijs uh, en daarbij maakten ze aan het uh, ja op het moment dat ze dus weer op de kant uh, was het uh, gebaar naar een tatoeage die ze erop heeft laten zetten uh, hoe belangrijk een hond uh, kan zijn hoe belangrijk is Mia voor jou in, uh, in je dagelijke leven ja uh, het allerbelangrijkste die uh, die zoveel mogelijk uh, overal bij en uh, ja het is gewoon heel fijn als ze uh, er is ja wat, wat, wat uh, geeft een hond jou Ten eerste is sowieso gewoon heel gezellig dat ze er is. En uh, ja, geef me ook gewoon een soort rust. Mm -hmm. En uh, voel elkaar heel goed aan. Ja, dus, dus dat was meteen ook de tweede <laughs> vraag. Van, van, uh, van, uh, ja, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Voelt die de stemmingen van jou uh, ook vuilloos aan? Ja, best wel. Maar het, het, soms, als ik onrustig ben, dan wordt zij ook onrustig. En mm. dan, ja... Het uh, zorgt ook voor een hond. Zorgt ook voor dat je beter voor jezelf zorgt, vind ik altijd. Je mm. komt lekker veel buiten. En uh, ja, je, je beschermt je hond vaak een beetje tegen als, de, als het veel is of te veel doen. Terwijl eigenlijk moet je dat vaak ook voor jezelf doen. Mm. Wat je, ja, het is dat ik zelf nog wel eens vergeet. Ja, ja. ja. De hond. Uh, het is Mia om eventjes. In uh, nette termen te spreken, die kan jou eigenlijk ook een beetje een spiegel voor, voor je houden, in Zeker. dat opzicht. Op mm -hmm. Dus dat, uh, dat biedt, biedt zij dus ook. Ja, absoluut. Ja. Um, nou ja, dan, dan natuurlijk uh, de, de liedjes maken. Daar hadden we het uh, net ook even kort over. Uh, want op het lijstje, straks op het tweede, bij het tweede blokje, ga je een Nederlandstalig nummer uh, spelen. En dat ja. is al een oud nummer. Maar. Dan ben jij begonnen met Nederlandstalig uh, te schrijven? Ben je, ben je daarmee begonnen? Nee, nee, nee, het Nederlands nummer is niet uh, per se een oud nummer. Dat is juist een uh, best wel een nieuw nummer. Oh. Het, uh, uh, de Engels, uh, ik ben altijd Engels begonnen. En ik schrijf eigenlijk pas sinds uh, begin dit jaar uh, ook Nederlands. Ja. Um, dan zegt men wel eens vaak in uh, het uh, muziekland... dan moet je een keuze maken. Maar uh, wat, uh, wat, uh, wat vind je zelf? Uh, nou ja... Ik vind gewoon dat we geen keuzes hebben moeten hoeven maken. Nee. <laughs> Vooral, Ik vind allebei heel erg leuk. Dus ik, uh, ik, ik zing ook gewoon beide. Ja. Nederlands en Engels op dit moment. Omdat ja. uh, ik vind dat dat gewoon moet kunnen. <laughs> ja. uh, Nederlands is, uh, wor wordt wel eens gezegd door de, de muziekmakers. Dat is ook meteen uh, precies uit hoe je je voelt. Klopt ja. dat ook? Ja, het is wel... Um, da da daarom had ik juist vroeger ook een beetje moeite mee om in Nederlands te schrijven. Omdat het allemaal inderdaad heel letterlijk of zo... Hmm kan worden genomen, maar ik probeer juist nu iets meer een soort in gedichtvorm en wat meer wat uh, creatieve vrijheid ook in de Nederlandse taal te brengen. Mm. Uh, en dan merk ik dat ik het zelf dan makkelijker vind om uh, gevoel erin uit te brengen. Ja, dan gaan we het uh, straks ook nog even over hebben hoe dat dan uh, werkt? Uh, we gaan eerst nog even een stukje muziek draaien. Dan mag jij weer uh, op uh, de bank gaan zitten voor het uh, tweede blokje van twee. Maar eerst uh, deze fijne band en ze noemen zich The Known. en het nummer dat heet Find Me, Find You. all known. En dit komt van hun eerste EP. En dat nummer hebben ze ook een beetje naar voren geschoven. Dat nummer dat heet Find Me, Find You. Het uh, tweede blokje van twee is aangebroken. Dus we gaan uh, weer uh, kijken en luisteren. Want ja, we zitten ook op uh, Jij Buis. En uh, dat uh, is altijd wel fijn om dat uh, ook in beeld vast te leggen. Uh, en Het eerste nummer van dit blokje van twee is O C I. -E. I wake up and everything's okay, and then my starts running, I wake up and it starts again. Brush my teeth and I do my hair the same as I always do, cause I wouldn't dare to break my little routine. Just listen to what your mind has to say Be careful, sit tight and don't lose control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 Just listen to what your mind has to say Be careful, sit tight and don't lose control Cause you never know what can happen when you let go You know, I try to let go of the thoughts That hurt me, the monster is strong And I know I gotta protect myself, but I my OCD I wake up and everything's okay but then my mind starts running I wake up and it starts CD. En die staat ook op de EP Lost and Found. Um, wil je weten wat wij daarover te melden hebben... dan verwijs ik je toch even naar de website uh, die wij hebben. Want uh, we hebben ook een uh, website uh, voor uh, dit uh, programma... waar onder meer ook bijvoorbeeld releases... op het uh, gebied van albums en EP's worden besproken. En daar staat ook deze van Teddy Mac uh, tussen... Is alweer uh, van juni van, het, uh, van, van dit jaar. Dus dat is al een tijdje terug. Uh, maar goed, we hebben er nog één. En dat is een Nederlandstalig nummer. Waar ik ben even in de veronderstelling was. Dat is een oud nummer. Maar dat is helemaal niet zo. Want uh, Teddy heeft net een beetje uitgelegd hoe dat een beetje werkt. Uh, in, uh, in haar ja, bovenkamer. Om uh, zowel Nederlandstalig. als Engelstalige nummers te schrijven. En dat nummer. Daar gaan we nu naar luisteren en dat nummer dat heet Plaggeest. Als je altijd van het slechtste uit blijft gaan, waar komen die gedachten dan vandaan? En ik vraag je niet waarom, ik vraag je hoe het gaat. En als je altijd in de donkerte verdwijnt, wegrent en het goede weer vermijdt, want dan vraag ik je waarom. Van waar deze pijn? En jij zegt: 135 dagen zijn al donkerder dan eerst. Probeer de plaaggeest te verjagen die mijn hoofd als maar beheerst. Geef een pil en medicijn, iets wat alles onderdrukt. Ik laat het los, ik laat het los. Als dat lukt En als je altijd voor het uiterste blijft gaan Waar komen die verwachtingen vandaan En wat vraag je van jezelf Dan blijf je staan Als jij zegt 135 dagen Zijn al donkerder dan eerst Probeer de plaag te verjagen Die mijn hoofd alsmaar beheerst Geef een pil en medicijn Iets wat alles onderdrukt Ik laat het los Ik laat het los als dat lukt, als dat lukt. En als je altijd in de donkerte verdwijnt, houdt die kleine plaaggeest zich gedijst of gaat die dan te keer?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 als dat lukt. Als dat lukt. Dat was Plaaggeest. Uh, we gaan uh, verder met uh, het afronden van dit uur. En dat doen we met... Lucid Yin, en dat nummer en dat heet Heaven Dries Out MUZIEK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 How do you Plaatjes in één keer afgelopen. Ja, dan uh, krijg je dat. Ik denk verrek, maar ik moet nog wat zeggen eigenlijk. Uh, want uh, Lucid Jin die heeft uh, nog ergens een vervangend optreden gedaan voor iemand anders. Die op die avond in het patronaat, want daar heb ik het over, in uh, februari was dat van dit jaar. Uh, zou bij Elephant een optreden zijn van een Noraly, maar die, die, die moest uh, helaas de boel cancelen. Dat uh, was op een gegeven moment best wel hilarisch, want er speelde nog een Noraly. En Noraly Hendricks was dat. Die had een single uh, of een EP release show in uh, de kleine zaal, in de meest kleine zaal. En daar uh, waren ineens mensen terechtgekomen die ook voor Elephant kwamen. Dus dat uh, zat er toch iets anders in elkaar dan dat was. En toen was Lucid gevraagd om het dan over te nemen. Um, we hebben er nog één. En dat is de nieuwe single van Death of Swy. En dat nummer dat heet Down. Die je aan het eind van dit uur gaat horen.